Het ontstaan van Christianopolis Bij het naderen der stad werd ik bijzonder getroffen door de aanblik en de schoonheid daarvan. Nergens ter wereld zag ik zoiets schoons of iets dat hiermede vergeleken zou kunnen worden. Mij tot mijn gids wendende, zei ik, welk geluk heeft zich hier gevestigd? Hij antwoordde, wel, hetgeen in deze wereld gewoonlijk zeer ongelukkig is. Toen de wereld raasde tegen de goeden en hen uit hun samenleving en religie verdreef, verzamelden zij om zich heen de meest getrouwe vrienden en, na de zee te zijn overgestoken, in verschillende plaatsen te hebben onderzocht, kozen zij tenslotte dit land uit, waarop zij zich met hun volgelingen vestigden. Naderhand bouwden zij een stad, welke wij Christianopolis noemen, en wensten dat het de woonplaats of zo gewild het bolwerk van de rechtschapenheid en voortreffelijkheid zou zijn. De edelmoedigheid van deze onze republiek jegens allen die in nood verkeren zult gij spoedig ervaren. Zo ge de stad wenst te doorkruisen, maar ge moet dit doen met een onpartijdig oog, een beheerste tong en een gepaste houding dan zal u de gelegenheid daartoe niet onthouden worden. Ja, de stad zal zelf tot in onderdelen voor u open liggen. Hierop antwoordde ik, O oh, gezegend uur, waarop ik na in vrees en beven zovele monsterachtigheden te hebben moeten aanschouwen, nu het voorrecht zal genieten, iets werkelijk liefelijks en schoonste aanschouwen. Ik zal bad, schiermes, nog borstel ontwijken, opdat ik, gewassen, geschoren en gereinigd, toegelaten mogen worden tot de reine oorden van waarheid en goedheid. Want, hoe verkeerd mijn fouten en dwalingen geweest zijn, is sinds lang aan menigeen bekend. O, oh, dat ik eenmaal iets mogen zien dat beter, waarachtiger, zekerder en duurzamer is dan datgene wat de wereld tot nu toe heeft voortgebracht, ondanks haar schone beloften.